Het weer, vanavond en vannacht in het westen en noorden geregeld buien en kans op onweer. Op morgen bewolkt met wat buien. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Look at that same song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 baby go no, baby that shame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 Don't eat it. On the radio, get a radio. Make me that shame. On the radio, get a radio.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 Radio play me that same old shit on the radio get yeah, a radio play me that same You yeah. <laughs> are <laughs> Ja, dat was hem dus Chef Special met Airplane Zoals die eigenlijk ook klonk Zoals we hem van de MP3 hebben geplukt Dat is altijd leuk Je begint net, uh, een telefoontje, opnieuw Ja, hij gaat opnieuw Maar, uh, ja, maar nu zijn we opnieuw. opnieuw. Ja, er zit een ene Kees in de auto Die wil iets leuks uh, horen Nou, uh, wat dacht je van uh, Chef Special? Vond je dat niks, Kees? Ik denk het niet nou, Goed uh, <laughs> het, uh, het, is, uh, het is vandaag 12 mei Ja, wat wil je zeggen, Marcus? Ik wou niks zeggen, zie, oh. zie ik eruit alsof ik uh, wil inbreken in jouw verhaal. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik kijk ook eventjes, maar goed, uh, 12 mei, want we gaan iets uh, spannends doen vandaag. We hebben een, een gast, uh, drietal gasten, zijn onderweg en ze komen als het goed is hier aan... Om te praten over hun muziek. En ik heb er iets mee, want. Uh, ja, ze waren vorig jaar. heb ik ze gezien bij het uh, eindexamen. min of meer het eindexamen-verhaal van Jeroen Roelossen. van Houses. En toen hadden ze. Uh, ja, toen waren ze net begonnen. Hadden ze een EP gemaakt. En inmiddels gaat het al zo vlot. dat ze hebben getekend bij een. Uh, echte platenmaatschappij. Welke dat is, dat gaan we straks uh, wel even aan uh, de gasten uh, vragen. Want we hebben het over Houses. Uh, die komen eraan. Ze hebben al uh, gespeeld in het voorprogramma van Desert Kids. En als het goed is, hebben ze dat ook, geloof ik, of gaan ze dat nog doen met Kensington. Dus het is niet zomaar eventjes uh, een band die uit de. Zomaar even ergens uit controle. Nee, ze hebben al iets gepresteerd, mag je wel zeggen. En ik ben benieuwd wie er komt. Tobias komt sowieso. En wie die andere twee knapen. Of misschien de enige dame in het gezelschap er ook bij is. Dat moeten we nog maar even afwachten. Dat is het eventjes voor dit moment. We begonnen met de Special. Ook daar heb ik nog iets over te vertellen. 15 mei. Dat is aanstaande zondag. Als je tenminste hier in Zandvoort nog het dorp uitkomt. Met alles wat DTM te maken heeft. Dan kun je nog bij het afscheid zijn. Bij het enige stadstraat. Wat Haanem Rijk is. Want ze gaan hun uh, busje. Gaan ze daar? Gaan ze afscheid van nemen? Want het busje. He, die doet het niet meer. En het busje dat is. Uh, dat is over. Dus vandaar. Ze dus gaan uh, het busje ritueel. Ja, min of meer. Uh, afscheid van nemen, dat, dat heb ik me laten vertellen En het, het begint om half negen Chef special, dus uh, dan uh, gaan ze uh, Gaan ze gewoon beginnen Ze gingen ook helemaal los op een Dat had ik niet geweest had ik, nee, nee, dat had, uh, dat had andere oorzaken Helaas dus. Maar goed, uh, wat ik wel begrepen had Is uh, uit de foto van jou Dat Joshua Arnold het gewoon nog spontaan Een duik in het publiek had uh, genomen Ja, op een gegeven moment klimt hij dan Over de barrier zo het publiek in uh -huh. En dan neemt hij het hele publiek mee naar beneden Toch wel, ja Ah, Dat is... is uh... Het was wel een hele, hele mooie show. Hele mooie show voor, uh, voor Chef Special. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer klaarstaan. Een band uh, die in hetzelfde eindexamen gedeelte zat. als dat van Jeroen Roelof. Dat was uh, de band van Daan van Putten. Toen nog Gangster. Maar die band die bestaat niet meer. Hoewel uh, Daan van Putten en al de andere leden gewoon nog vrolijk uh, verder gaan. Maar hier zijn ze nog een keer met No Disguise. Tenminste, dat is. Nee, nee, nee, nee. Dit is nee, nee, nee, nee. Dit is gewoon fucking shit is dit, uh, dan denk je van, uh, dat, dat, dat, we hebben een heel ander systeem hier weer uh, hier zitten en daar heb ik nu al ruzie mee. Ja, laatste moment ja, aanpassing, het, het gaat nooit het, zo goed hè he, ik, ik, ik heb echt altijd ruzie met, uh, met dingen die hier uh, veranderd zijn en dan uh, heb je alles klaarstaan en vervolgens uh, ja, schijt uh, de computer ermee uit, het is echt niet te geloven, maar goed, uh, ik ga het gewoon nog een keer beginnen. Hier is nog no, een dis keer. no Disguise van Gangster dus. Het was uh, wel eventjes uh, binnenkomen met de heren van Rarely Alive Familiar Stranger. Ik uh, was al bezig om ze hier naartoe uh, te halen, maar ik heb verder van één dwaze e-mail niks meer uh, gehoord. Dus wat dat er gaat, is het uh, gelijk uh, over ook. Maar goed, uh, in ieder geval, de gasten zijn gearriveerd inmiddels. En uh, Dat vind ik altijd zo leuk. Uh, Bart van Zanten was uh, van Ravolva, die was hier ooit te uh, gast en die had ook gelijk die stoel waar jij nu op zit, Jeroen. Dus uh, De umpire de Strijd, stoel noemen we dat. Ja, ik voel me beven. <laughs> ja. je, je, je wel een, mooie, een mooi overzicht gelijk van het hele, hele spul natuurlijk. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja, um, welkom. Uh, we zijn met drie man sterk. Tobias. Hallo. Hallo. Uh, Ella. Hallo, goed, goed. En Jeroen. Hallo, hello. Van Houses. Uh, het gaat uh, heel erg goed geloof ik uh, met jullie. Zullen we nou, ja, gaat, zal ik uh, bij jou beginnen, gaat, Ella? Ja, we, zijn, uh, we komen een beetje te laat binnen van de. We zijn net de hele dag uh, bij Joost van de Broek geweest. Dat is de jongen die ons uh, cd aan het mixen is. Hmm. Uh, die hebben we in februari opgenomen. En uh, ja, we zijn er hartstikke blij mee. Het, gaat, uh, het proces gaat heel goed. Ja. En uh, het klinkt nu al fantastisch. dat het is een goede dag. Even over de, over de, de bandhouses. We beginnen eigenlijk meteen al met de naam. Waar komt die vandaan? <lacht> de, de naam is ter herleiden uit een tekst van, uh, van Dylan Thomas... Maar uiteindelijk hebben we hem gevonden omdat het uh, uh, de titel was van een, van een oud liedje wat li uh, Ella had geschreven. Mm -hmm. En uh, we zaten heel lang te brainstormen over wat de naam zou worden. En het enige wat ze wisten is dat het één woord moest zijn. Eén woord moest zijn. Ja, gewoon één woord, want het gaf gewoon rust. Mm -hmm. En uh, toen zag ik het liedje van haar staan op haar computer. En er zat het woord houses in. Toen was toen keer, bam. Weet je, ja? ja, dat was hem dus. Ja, ja zeker. Uh, weten jullie uh, of er een andere band is die ook moet met uh, dezelfde Volgens mij zijn er nog drie die ook Houses heten. Vast oh. wel meer. Vast wel, mee. ja, wel, mee. <laughs> ja, wel meer, ja. Het is niet, ja. het is niet de meest bijste originele naam, maar ja. het is, voor ja. ons is het de naam die, uh, die, die, die rust en geborgenheid geeft, maar die ook een soort van neutrale uitstraling heeft. Ja. En uh, we vergeten de andere namen en zorgen gewoon zelf dat ze uh, dat ze verder komen. Ja, maar ja, nou, ja de, de naam is nu eigenlijk al behoorlijk al gevestigd, denk ik, eerlijk gezegd. Want als je nu al in het, uh, ja met als jullie nu al in het voorprogramma hebben gestaan van Desert Kid. En ik meen ook van Kensington, dan, uh, dan denk ik dat die naam toch wel uh, blijft uh, circuleren. Ja, nee, het, het gaat het gaat heel goed nu. We merken <laughs> ook steeds meer dat de, de shows die. Uh, die we doen als een soort van of uh, dubbel optreden met een andere band... of een voorprogramma, of, of eigen festivals, of gewoon festivals... Mm -hmm. dat mensen ook echt voor ons komen nu. En dat is wel heel leuk om te merken. Ja. Uh, heeft de EP daar ook aan bijgedragen? Ik ga toch even nu uh, naar uh, Jeroen. Ja. Want de EP, uh, vorig jaar uh, toen had ik uh, het genoegen mogen smaken... om bij het eindexamen van Daan van Putten te zijn. Ja. Die, die stond daar ook uh, te spelen met, uh, met zijn band Gangster. Die, uh, die hebben we helemaal aan het begin uh, van deze uitzending... De, de, toester, jullie, jullie waren toen al net bezig. Ja, de EP was er. Ja, een, ja Yoda. ook. En de EP was er ook. Uh, en uh, toen ik jullie hoorde spelen, denk ik dit moet ik hebben, want ik, ik had al zo'n gevoel van, uh, van, uh, van dit, dit, dit is het wel uh, maar even over jouw eindexamen uh, ja. uh, was dit al zo, uh, zoiets als ook met Daan een eindexamenproject? echt? Uh, nou, of was dit echt een band? Deze band bestond al deze band al, al een, bestond een jaar al. bestond die al ja? dik een jaar ja? en, uh, alleen de EP was nieuw maar voor ja. de rest, uh, de band was er al heel lang ja. uh, de EP, uh, wanneer hebben jullie die opgenomen? Uh, februari in Zwitserland. In Zwitserland? Ja. ja. Ook uh, eigenlijk wat uh, Tobias zegt: uh, de rust en de ruimte een beetje op zoek, of niet? Uh? Ja, de rust en de ruimte. Ook een soort van vakantie en uh, gewoon met z'n allen een keer weg zijn. Uh -huh. uh, eigenlijk alles bij elkaar. Ja. Uh, want jij, jij doet de toetsen als het ja. goed is. Hè? Klopt. Uh, en hij, Tobias, de drums. Ja. Uh, en Elle doet uh, de vocalen dan eigenlijk. Uh, en gitaar. En gitaar ja. ook nog. Ja, ja ik, was, ik, ik moet je zeggen, ik was, uh, was aangenaam verrast toen ik uh, dit in handen had. Ik, ja. ik heb gelijk al uh, behoorlijk wat uh, stukken van. Uh, van uh, End of Story heet hij Hebben jullie daar ook uh, over uh, nagedacht Van uh, waarom het End of Story moest heten? Uh, ja, natuurlijk, over alles is nagedacht. Ja. Dus uh, hier ook over. Ja. Uh, uiteindelijk is het een vrij simpele oplossing. We wilden een liedje, of we namen de titel van het nummer van de CD. Mm -hmm. uh, en End of Story was ja, ook wel weer neutraal. Je kunt het op heel veel manieren opvatten. Het, mm -hmm. het is heel abstract wat je erin ziet. Ja. Uh, maar iedereen heeft er wel een eigen gevoel bij. Ja. Jullie dan, uh, ja, uh, discussiëren jullie ook? Ja, ik kijk weer even naar jou, dus dan. Uh, dit is echt leuk. Microfoon uh, doorgeven. Maar, uh, maar uh, is dat ook zo? Dat jullie uh, gewoon ook uh, binnen de band. Uh, over een uh, bepaalde muzikale uh, richting uh, praten? Of, Wij of discussiëren of een, uh, over letterlijk alles. alles. Ja. Ja. Of het nou. Of het nou de notice die gespeeld is of, of dat het de klank van die notice die gespeeld wordt. Ja. Eigenlijk over alles zijn we continu aan het muggen, ziften en discussiëren. Maakt dat dat ook leuk? Dat maakt het heel even wennen soms. Nou, want ja. we hebben bijvoorbeeld nu, we waren een tijdje zo erg met het album bezig dat we uh, niet meer echt dingen aan het schrijven waren, vooral aan het repeteren waren voor shows en ja. we waren van de week toevallig weer um, maar niet toevallig, maar we hadden een repetitie waar we weer de tijd hadden om wat te gaan schrijven ja. dus we pakten een idee op wat we ooit een beetje begonnen hadden, maar gingen even kijken wat Mee gebeuren en toen merkte je eigenlijk gelijk weer dat het weer meteen begon, ook, ook ja. een beetje dat vernijn van nee, nee, dat is niet vet en dat is wel vet. en ja. Dan moesten, moesten we er weer even een beetje in komen, zeg maar, om, om, om weer continu te discussiëren over dingen. Maar dat is wel zoals we doen. Ja. En het duurt misschien net even iets langer dan dat het bij andere mensen duurt. Maar uiteindelijk hebben we wel één verhaal en één, mm -hmm. één ding, wat we alle vijf kunnen vertegenwoordigen. En wat we kunnen, kunnen verklaren aan andere mensen. Zeg maar. Ja, nou, heel duidelijk. Dus dat jullie, ik zit ook met half een. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, maar goed uh, Je hebt je verhaal verteld uh, Als het goed is Ik had de teken gegeven van nummertje 3 Die gaan draaien <laughs> Ik dus weet niet uh, hoe jij 3 aanduidt 3, ja, uh... kijk, zo die? Hier, die, Alsof <laughs> die duim te ja, zien die is die nou, zo, Ja, dat zo, het werkt niet, ja zo, zo is het dus En nummer 3, dat heeft uh, te maken met Suicide Here's Houses End of Story uh, EP. En dit uh, nummer, da, da, daar, daar is het bij mij eigenlijk uh, begonnen. Uh, suicide. Um, even naar degene die het kan vertellen over waar het nummer nou precies over gaat. Want ja, ik heb zoiets van... Uh, het lijkt wel alsof ik uh, op bouwenspellen sta. Ik geen zin meer in het leven heb en ik uh, spring er vanaf. G gaat het daarover? Nou, het, het is wel een stuk positiever dan dat. Je nou. kan het ook... Ja. Het, uiteindelijk kan je het op, uh, op manieren. verschillende manieren zien. Ja. Ja, dat, dat eindje is vrij ja, letterlijk op zich. Ja. Maar ja, zoals, zoals somber vind ik het liedje niet. Nee? Ik vind dat op zich wel veel... Uh... Heb jij het geschreven, uh, Ella? Uh, nou, ook samen, veel samen met Jeroen. Ja. Uh, Jeroen is, heeft een begin van het liedje gebracht. Uh, Dit was een sample die hij ja. heeft gemaakt en uh, daar zijn we mee begonnen hij had een sample en hij had een heel klein stukje tekst en dat ja. stukje tekst dat was dat, die twee eindzinnen ja. you don't need money for suicide you don't need people to die en uh, ja. Ja, daaromheen zijn, gaan, zijn we gaan werken maar ik, ja, ik weet niet zo, ik, voor mij zo bot is het liedje niet en zo, zo, zo simpel ook niet en uh, ja ik vind het ook wel uh, moeilijk om doorheen heel lang te gaan lullen het is dus, uh, ja. um, het is gewoon een klein verhaaltje. En, en, de, en daar heb je gewoon een heel een muzikaal arrangement omheen uh, ja. gemaakt. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, duidelijk verhaal. Uh, duidelijk. Nou, nou, nou heeft uh, Jeroen een iPod bij zich. En nou weet ik dat er hier iemand is die alles wat Apple heeft, dat uh, hij daar echt ruzie mee heeft. Uh, klopt dat Marcus? Ja, uh... ah, niet helemaal, ah, maar helemaal. Ah. Ja. Ja, het blijft natuurlijk Apple, hè. Je bent al begrensd tot wat, uh, wat, wat die goede meneer wil. Uh, uh, Oké. Okay. Nou <laughs> ja, goed. Het is niet het uh, sprookje van Sneeuwwitje dat er uh, ergens een appel uh, blijft hangen of wat dan ook. Maar goed maar uh, als uh, Stevie Jobs niet wil dat wij je nu afspelen, dan gaat het niet werken. Nou, Steve Jobs uh, zal wel meewerken. Maar, Jeroen, want jij hebt uh, je iPod meegenomen. Daar staat wat op. Ja. Uh, wat, je, wat je wil horen en wat aansluit op het nummer wat we net hebben ge gedraaid. Ja, het is het, uh, het vo sampletje van mm -hmm. uh, een halve seconde aan het intro. Mm -hmm. En uh, dit is het nummer waar, uh, waar dat vandaan komt. En uh, misschien ook voor de luisteraars die het nummer kennen, dat ze weten van welk nummer het uh, afkomt. Nunce Damour en de artiest is Astor Piazzola. Dat was hem dus. Dotje d'amor van uh, Astor Piazzolla. En uh, Jeroen die had hem even uitgezocht om even aan te geven van wat het uh, nou precies was. Het, het stempeltje van ongeveer een halve seconde. Konden en uh, dat was hem dan. Uh, wat in uh, het nummer Suicide is uh, gebruikt. Uh, nou heb je nog veel meer leuke gadgets uh, erop staan. Uh, jij kijkt over zijn, uh, over zijn schouder mee, Ella. Wat, ja, we uh, wat... gaan uh, zo meteen naar Siguros leidschap. Siguros. want uh... Dat is een IJslandse band. Oh? En uh, op zich, uh, ze, ze maken ook uh, een hele mooie opbouwen. En uh, ze hebben hele mooie sprankelende arrangementen. Uh, het, het zijn eigenlijk uh, hele geniale mensen. En ja. ik denk dat wij uh, heel veel nog van kunnen leren, ook in uh, de manier waar ze ook dynamiek gebruiken. K Kijken we dan uh, soms niet uh, goed genoeg naar uh, bijvoorbeeld muziek. Uit landen waarvan je, je denkt... Uh, nou, daar wordt helemaal geen popmuziek uh, gemaakt. Ah, nou, Sigros heeft, heeft uh, wel heel veel succes gehad. En, ja. uh, en heel, heel erg terecht. Ja. En er komen best wel veel... Uh, voor zo'n klein land moet ik zeggen... Dat uh, veel meer belangrijke bands uitkomen... Dan als je het vergelijkt uh, met Nederland, ja. denk ik. Uh, nou, het is een heel inspirerend land wat mij betreft. En, uh, ja, het lijkt net alsof uh, daar meer mensen uh, goede smaak hebben. Mm. Nee, dat is echt zo, ja, want er wonen echt helemaal niet zoveel bjurk, mensen daar. Jurk kwam er ook vandaan, of komt er ook komt vandaan? Komt er ook vandaan, vandaan. ja zeker. Oh. Uh, <coughs> dus het zegt wel wat. Uh, welk nummer heb je uitgezocht? Uh, dit is Glossoli. Glossoli. Van uh, de plaat Tak. Ah, oké. Okay. Eh... Uh, Luister in Huiver, de keuze van de bandhouses. Hier is als het goed is Siguros en Glossoli. twee lange nummers achter elkaar. Siggy Ross en Glosselin. Ik heb het opgeschreven, maar of het uh, klopt zoals het er staat, dat, uh, dat moet ik dan maar afwachten. Uh, uh, wat ik wel heb uh, begrepen is dat dit Nijszewski was. En dat, uh, dat nummer dat heette Forget You Here. En wat ik zo bijzonder vond uh, is dat ja, uh, hij lijkt, het, het nummer lijkt ergens, heeft wat Pink Floyd-achtig iets. Weet je ja. mee zo niet? Ja. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Um, Ook heel bijzonder is dat ik, uh, nou dat vertelde ik hier uh, tijdens het uh, nummer, dat ik uh, Robert uh, van Naszewski, maar toen was hij in dienst van uh, Fabiana Dammers, uh, gereden heb uh, tijdens de grote prijs uh, van Nederland Theater toe. Toen gaf hij dat EP'tje en ik denk ja, moet ik dat ook even afluisteren. Daarvoor, uh, Siggy Ross en Glossly uh, Ella, jij ja, gaf daar net al een aardig... Uh, Uitleg over, over, nou ja, uitleg. Een verhaal over van hoe dat, uh, hoe dat is uh, in IJsland en hoe of wat. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben er. Je bent er geweest, zei je? Ja, ik ben er ook geweest uh, afgelopen zomer. Ik ja. kwam eigenlijk uh, puur op vakantie. Hè. Ja. Ik vond het een uh, aantrekkelijk land. Omdat, uh, wat is er anders aan de IJslander ten opzichte van nou, de Europeaans? Dat, dat vroeg ik me dus af en daarom ging ik er naartoe. Uh, Onderzoek? Ik, nou, oh, een beetje nieuwsgierigheid uh, ook? Een, een beetje de, de sfeerproeven daar. Ik, ik heb uh, wat IJslanden, IJslandse vrienden hier in, uh, in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, nou, ik vond het wel een bijzondere volk. En uh, ik vroeg me af of het oh, gewoon een paar ook mensen die ik kende, die bijzonder waren, of het gewoon de hele volk. Ah, hij is flauw hoor, maar heb je ook gevraagd uh, van waar je geld bleef of niet? Wow. gein. Ja, ja. <laughs> we waren bij dat dan op, op een goed moment. Flauw, nee, <laughs> flauw, laat maar zitten. Mm. Uh, dit is, uh, dit is uh, goed, dat mm -hmm. maakt niet uit. Ehm... Um, nog even terug naar, naar, uh, naar jullie uh, muziek. Uh, wanneer zijn jullie eigenlijk uh, precies begonnen? 17 januari. <laughs> 17 januari, hoor, <laughs> ja. zit die roet? Nou, Van welk jaar? Eerder, Twee, 2010? Ja, 2000, 2010? 2010. Ja toch? Uh, nou, ja, nee. Uh, nee, 2009. 2009. 2009. Ja, ja, ja. Uh, wanneer ben jij erbij gekomen, Tobios? Of uh, zat je er al bij? Uh? Um, nou, het was zo. Um, het was eigenlijk een heel snel verhaal. Het, het, het lijkt bijna chronologisch in heel veel tijd. Dus er zit er maar, in mijn hoofd ging het echt een tijdsbestek van een week of twee. Mm -hmm. Elle Gijs en ik dachten, we gaan een band doen. Want we vonden elkaar heel erg gaaf. Zowel als muzikant als als persoon. Ja. Dus we dachten, van dat kan gewoon heel erg Is dat doen. ook belangrijk? Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Het heeft geen zin om, om tenminste het heeft voor, voor ons, of in ieder geval, laat ik dan voor mezelf spreken. Voor mij geen zin om muziek te gaan maken met mensen die, die, die, die ik niet per se echt interessant vind. Nee. Maar ja, het zou toch kunnen. Want ik bedoel, er zijn... Uh, gewoon, ja, maar dat, uh, is, een, dat uh, is een andere basis. Uh, yeah. je, je, kan, je kan ook heel makkelijk gewoon je geld verdienen. Door, gewoon, door je, jezelf gewoon, ook gewoon... Uh, uh, uit te huren. Ja, ja, ja. Huren als, als gewoon als muzikant. Als, dat je zegt van nou goed ik ben drummer, ik, uh, en ik speel ik mezelf mee. aan. Ja. En, dat, en dan kan je dat gewoon heel zakelijk doen. Mm. Zeker. Maar ik denk dat de meest interessante manier wel is uh, door muziek te maken met zowel muzikanten die je echt ontzettend boeiend vindt. En waar je denkt zelf wat van te kunnen leren. Mm. En waarvan je weet dat het ook echt gewoon vrienden kunnen worden. Ja, of waarvan ja. het toch vrienden zijn. Ik denk dat je dan toch een soort van extra level kan bereiken binnen de muziek die je maakt. Ja uh, Want uh, Ja Hebben jullie ook bij elkaar in de klas gezeten? Ja, we zaten, ja we, zaten, we zaten bij elkaar in de klas En uh, iedereen speelde met iedereen Want dat is ook heel erg de opzet van die school um, Maar nadat je toch een aantal dingen probeert uh, Weet je al wel van een paar mensen die je leuk vindt om mee te spelen mm -hmm. en Grijs, Ella en ik kwamen bij elkaar um, Van laten wij wat gaan doen met z'n drieën en toen was het heel snel, we, we willen toetsen. En dat was meteen het antwoord ook gewoon, nou, we gaan Jeroen nemen. Ja. En toen hadden we alleen nog een gitarist nodig. En toen hebben we heel eventjes zitten zoeken naar wat het was. En uiteindelijk kregen we een tip van een jongen uit een jaar onder ons, Manuel, mm -hmm. dat we hem eens moesten gaan bekijken. En we wisten al wie hij was, maar we kenden hem nog niet heel erg goed. Toen hebben we een keer uitgenodigd om mee te gaan spelen. Dat was eigenlijk ook de eerste officiële repetitie die we hadden. En dat was voor mij dus die 17 januari 2009. Mm -hmm. uh, en toen hebben we eigenlijk gewoon gelijk een heel weekend lang in een huis gezeten met instrumenten. En Zijn we gewoon maar gaan kijken wat er gebeurde. Kijk maar en waar je uit kon Ja, en dat staan. weekend was zo vruchtbaar dat we meteen besloten van laten we het doen. Laten we kijken hoe ver we hiermee kunnen komen. Nou, jullie zijn uh, in dat, dat opzicht al heel ver, uh, ja. denk ik. Want, uh, in, in nou ja, iets meer dan twee jaar tijd. Uh, en dan in het voorprogramma uh, bijvoorbeeld uh, staan van Dessel Kid in de Melkweg. Ja. Dat vind ik ook wel even leuk om uh, even daarop uh, op in te haken. Want uh, ja, wie kan ik daar uh, het woord ja, over... Uh, allemaal. Ons, al, Jeroen, zal, zal wel, uh, Jeroen kan het je heel ja, goed... goed nou, zal, ik het, uh, Jeroen, uh, zal ik het aan Jeroen vragen? Ja. Want de Melkweg, uh, dat is dan toch even iets anders als een eindexamen in... Panama hebben ja, doen. veel leuker. Ja? Ja. Heb je, in welke zaal heb je gespeeld? De Max of... Uh... Uh, nee, de oude zaal. De oude zaal, ja. Hoe was dat? Ja, nou ja, dat was gaaf. <laughs> Vooral omdat uh, Cheer die had ook... Uh, de hele shows waren eigenlijk al heel goed bezocht. Uh, de ene uitverkocht, de ander bijna. Maar altijd mooi gevulde zalen. Mm -hmm. En voor mij ook weer had hij gewoon gezorgd voor... Uh, ook een grote gastlijst met allemaal mensen die in het vak zitten. Mm -hmm. En uh, dat is gewoon ja, heel, erg, heel erg gaaf. Je weet gewoon dat de mensen die naar je kijken... Er zelf ook heel veel verstand van hebben. Mm -hmm. En dat je dus ook muziek aan maken bent voor... Uh, Echt een muzikant. Ja, want is Chert bij jullie gekomen? Of hoe is dat gegaan eigenlijk? Uh, die vraag ga ik in ieder geval aan Ella geven. Oh, nou <laughs> want dat ga, weet ik niet. Dan gaan, gaan, gaan, gaan we naar Ella nee, toe. De, die, die was komen kijken naar onze EP-presentatie, dacht ik. Die, uh, dus afgelopen jaar september hebben we ons EP officieel uitgebracht. En daar was kan komen kijken. Ja. En hij, vond het echt, hij was heel erg onder de indruk. En hij uh, heeft ons later gevraagd om uh, met hem uh, de tour in te gaan. Ja, want zijn er gewoon van mensen vanaf die avond alleen al, dat, van het eindexamen van Jeroen, dat hadden toen ook al een aantal mensen zeggen van, uh, nou, die EP dat is gewoon goed gemaakt. Nou, wij hebben, wel, wij hebben in ieder geval ons best gedaan. Ja, nee, Oké, okay, maar uh, hebben jullie ook op die avond alleen al uh, heel veel uh, EP's en een man weten te brengen? Ja, nou ja, die, bij, bij zulke avonden zijn er ook heel veel vrienden en familie. Dus je, je verkoopt ook zeker wat. Maar, ja, maar. Ja, maar het leukste ja. vond ik trouwens nog, uh, van, op een gegeven moment waren jullie in Breda geloof ik geweest. Ja. En toen hadden jullie in één keer van, uh, jullie hadden een hele stapel van die dingen meegenomen. En toen ja, kwamen ze wat los ons, gewoon terug. Onze score, dat was uh, 66 uh, EP's verkocht in avond. Hebben ah, jullie ook een raar. beetje een scorebord bijgehouden van... eens even kijken waar we het meest hebben uh, verkocht? Het ja, ja, was altijd vrij duidelijk hoor. Ja? Het is niet uh, dat we uh, nou, elke ja, keer misschien... in de buurt komen. Ja, of zo. Ja, ja. <laughs> het, het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld nou, ja. in een bepaald deel van het land... Uh, ze meer van jullie houden dan ten opzichte van een ander gedeelte in het land. Ja, of? Je wordt... Het is okay. elke, op elke plek word je anders... En iedereen reageert ook op andere manieren. Van ja. in de ene stad of, of de andere stad, zeg maar. Ja. Maar uh, het is ook wel afhankelijk van welke publiek... We, we hebben natuurlijk veel voorprogramma's gespeeld. Mm -hmm. en, uh, dus dat is ook een, ja, afhankelijk van wat voor publiek de hoofdprogramma bezoekt. Ja. Bezoek, Goed, we gaan even naar het nieuws van 9 uur toe. En dan uh, gaan we... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.